Opnieuw is vanuit de Gaza-strook een raket afgevuurd op de Israël. Er meldt dat de raket onschadelijk is gemaakt door de anti die vandaag bij Tel Aviv werd opgesteld. Kort voor de explosie klonk het luchtalarm in de stad. De Egyptische president Morsi voert vandaag topoverleg met de Hamas-leider Masjaal, de emir van Qatar en de Turkse premier Erdogan over het geweld. Egypte heeft zich vrijdag opgeworpen als bemiddelaar in het conflict. Erdogan heeft eerder telefonisch gesproken met de Amerikaanse president Obama...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 Schrijven dat de telefoon van een van hen is gebruikt om het gesprek af te luisteren. Een Belgische krant zou het gesprek willen publiceren. Advocaten van Martin en Lejeune willen de publicatie voorkomen en dienen een aanklacht in. Bij een sportschool in Hoofddorp is een bommelding binnengekomen. Het pand van Manhoof Fight and Fitness en twintig naastgelegen woningen zijn ontruimd. De explosieve opruimingsdienst gaat onderzoek doen. Vandaag hield het sportcentrum in Hoofddorp een open dag vanwege het eenjarig bestaan.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 Zeg. Van het album Thriller, een van de best verkochte platen aller tijden. Het zijn Michael Jackson. En Human Nature. Deel 2 van Entertainment View. Het is 7 uh, over 6. Een hele goede avond. En nu kunnen we het echt zeggen, toch? Het begin van je zaterdagavond. Heb je nog plannen? Ga je nog wat leuke dingetjes doen? Laat maar weten. Ja, echt nieuws wat ik zeer ergerlijk vind. Waar ik me echt dodelijk aan geïrriteerd heb deze week. komt uit Zandvoort. Want uh, op de Algemene Begaafplaats. aan de Tolle Straat. zijn deze week vier graven beschadigd. Het gaat hier om beschadigingen aan het graf zelf. En aan de omheiding, zoals uh, kaarsjes en bloemen... de beheerder van de begraafplaats ontdekte woensdagochtend de vernielingen. Vermoedelijk heeft dit hoogst kwalijke incident... in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 november plaatsgevonden. En dit is toch wel het ergste wat je kan doen. Een graf, een graf slopen. Wat, he, wat heb je dan in je hoofd, hè, denk ik dan? Een graf is gewoon waar, iemand waar je van houdt, waar je van hield. Iemand die is overleden, het is een dierbaar bezit. En dan ga je dat toch niet slopen? Kijk, als je nou drang hebt... oké, okay, als je hier op de boulevard een bankje sloopt... slaat ook nergens op, oké. Okay. Maar het slaat toch nergens op dat je een graf, een graf sloopt? Ik hoop dat ze snel achter de daders komen... dat ze snel uh, dit probleem kunnen oplossen. Wat vind jij ervan? Laat maar weten. Bel maar even 023-573-1969... Weet je iets meer? 035731969 of gebruik op Twitter hashtag ZFM. Zometeen gaan we natuurlijk bellen met popster Henry. En Henry vertelt elke week wat er is gebeurd in de showbiz. En leuk nieuws, want het, je kan weer stemmen op de top 2000. Nou, je moet weten, ik ben een groot muziekfan. Ik heb mijn lijstje ingevuld en ik laat je zometeen weten... Hoe dat lijstje eruit ziet. Ook zometeen muziek van Alicia Keys. Jamie Callum. Mariet van der Brand komt er ook aan. Dichterbij dan ooit. En dit is fijn zeg. Dit is Andrew Gold. Entertainment voor op ZFM. Met Lonely Boy. born on a day, 1951. And with the slap of a Send him to school, it'll teach him how to fight to be nobody van Alicia Keys aan Woman's Word op CFM. Einde van het jaar is het jaar, is het einde altijd van het jaar aangebroken... en dan uh, komen altijd van die lijstjes van muziek En gistermiddag heb ik de top 2000 ingevuld. Dat wordt elke keer gehouden in december, tussen, uh, tussen kerst en nieuwjaar. Ik heb even een klein overzicht gemaakt wat in mijn lijst staat. MUZIEK I'm an Englishman in New York. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik me! an Englishman in New I'm an Englishman in New York. I an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. I'm an I'm in mijn lijst staan uh, onder andere James Brown, Jonathan Jeremiah... Englishman in New York van Sting, Baby Be Mine... Van Michael Jackson en mijn twee favoriete platen aller tijden: Bruce Springsteen, Meeting Across the River en de Isley Brothers. Met Highways of My Life. En eergisteren heb ik nog een lijstje ingevuld. Ik ben wel bezig hoor met de lijstjes. Ik heb gisteren de 3 voor 12 Song van het jaar 2012 lijstje ingevuld. Zes favoriete liedjes van het jaar 2012 in een lijstje is toch wel erg lastig. In mijn lijst staan onder andere Gucce, met Eyes Wide Open. En natuurlijk Jonathan Jeremiah met Goldust. En deze staat er ook zeker in. C2C is voor mij een grote verrassing uh, dit jaar. Het jaar 2012. En het viertal DJ's hebben in 2012 een aantal heerlijke platen uitgebracht. Waaronder de nieuwe single Happy. Klinkt lekker. En hun doorbraak Down the Road. Maar wat mij betreft is de beat toch een van hun hoogtepunten. Alles zit erin. Stukje soul. Stukje funk. Dance beats. En drum and bass. C2C. De beat. Op CFM. E, e. A-T Het meest geluisterde liedje voor mij deze week. Vorige week stonden ze dit live tijdens de Voice of Holland. En ik was niet de enige die dit te gek vond. Toen stonden ze de hele week tussen de meest gedownloade liedjes in iTunes. Je hoorde Mariette van de Brand op ZFM en dichterbij dan ooit. Volgende week treedt ze live op hier in Zandvoort bij Beach Club Take 5. En wil je daarna heen? Check het op www.beachclubtake5.nl voor alle informatie. Zometeen gaan we bellen met popstar Henry. Wat is er gebeurd in de showbiz? Hij vertelt je allemaal. Maar stay gold. Dit is Wallpaper. I'm Popstar Henry. Oh, wat is nou? Het enige wat eruit? Het showbiznieuws met Popstar Henry. Jawel, zaterdagavond half zeven uh, geweest. Dat wil zeggen dat we elke week bellen met Popstar Henry. Henry, goedenavond. Ja. Goedenavond, Rudy en thuis, natuurlijk. Daar zijn we weer, hè? Hoe gaat het? Uh, perfect, we hebben een heel kermisavond avond gehad gisteravond. En uh, vanavond hebben we weer een uh, party. Ja. En House. Dus uh, het wordt weer meer gezellig uh, vandaag weer, Kijk, dat klinkt goed. Ja, zeker weten. Dus uh, ja, ik, ja, ik zou zeggen, kom nog even naartoe, maar het is een beetje laat nou. Omdat... Ja, ja, maar, en nu nog, maar we, we hebben afgesproken, ik en Roy komen ooit nog een keer naar je toe. Ja, zeker weten. Moet je zorgen dat we dan een uh, feestje hebben daar, dan, uh, dan val je mee gelijk met je neus in de boot. Ja, helemaal goed. Komt goed. Gaan we regelen. Ja, zeker weten. Goed jongens, ja, ik heb natuurlijk weer het een en ander van Trouwens, hoe is het weer in uh, Zandvoort? Lekker? Ja, nou een beetje grijzig, heel erg koud. Het is niet, niks ja, ja. bijzonders. Nee, het is dat het hetzelfde hier ook. de avond en de zon een beetje doorkomen, maar het is niet echt spectaculair in ieder Nee, precies. Uh, daarom. Goed jongens, en heb ik natuurlijk ook gehoord dat het album van Nick en Simon al uh, weer Platina is geworden. Ja, knap hè? Ze doen het wel heel erg goed. Ja. Ik vind, ik vind het, ik vind het, ik vind het altijd, elke keer een sterk staat als iemand in staat is. Is ieder wel twee dan om 50.000 exemplaren van het album te verkopen in een paar weken tijd. Ja, is echt, ik vind het heel erg knap. Ze blijven maar uh, een hit scoren. Ja, ik zeg maar, wie, wie, wie koopt die plaatjes allemaal? Ik heb nou, ik, ik niemand die, die die dingen gekocht heeft, maar toch zijn nou, er al 50.000 van verkocht. Ja, dat, dat is goed goed ook hoor. heel apart, want je hoort ze eigenlijk nooit op grote radiostations. Misschien op 100% ja. NL Radio Oranje, maar niet op zenders zoals 538, 3FM, noem maar op. Maar ze worden toch elke week weer enorm goed verkocht. Ja, het is ongelooflijk. Ik zeg nogmaals, hoe, hoe, hoe, hoe worden die verkoopcijfers worden die geteld? Kijk, als je, sinds nou 21 september is, is die uitgebracht. Uh, binnen een week was dit uh, was de Gouden Status en uh, ik zei, wie koop je die? Dan moeten mensen op een gegeven moment aan, aan, aan, aan de kassa staan uh, ja. om die dingen te kopen, ik, ik snap er helemaal niks van. Dus, uh, maar ik denk dat op een gegeven moment ook de verkoop uh, tussen aardjes naar uh, radiostations worden natuurlijk hiermee meegeteld, hè? Nee, precies. Dus, uh, ja, ik, ik zeg eerlijk, ik vind, ik vind het geweldig, dat, ik vind het hier ons ook wel, maar ik vraag me af elke keer hoe ze dat doen, hoe ze dat tellen, die 50.000 uh, exemplaren die we ja, konden zijn. Ja, nou ja... Het, ja. Het zullen niet alleen maar echt cd-exemplaren zijn, maar heel veel via iTunes bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat het met het downloaden ook te maken heeft uiteraard. Hè? Dus uh, dan kun je natuurlijk downloaden en uh, waarschijnlijk daar, uh, daar iets zit. Ik, ik, heb, ik, ik kan het niet verklaren, laat ik het zo zeggen. Ja. Goed jongens, en dan uh, heb ik natuurlijk weer een leuke uh, anekdote van Gerard Joling. Want uh, Gerard is weer leuk bezig, die valt uh, Richard Maarten van dan. Ja. En dat komt eigenlijk een beetje door de wijze waarop zij uh, de, de Sterren dansen partijen aankondigden. Ik heb het zelf niet gezien. Uh, maar hij zegt op een gegeven moment: de enige woorden die bij me opkwamen waar, na deze aankondiging waren laagdunkend en dom. Uh, zonder enig respect. Dus uh, ik, ik weet even niet hoe, ja, wat, wat er nou precies gezegd is geworden. Maar uh, ik weet in ieder geval wel dat, uh, dat Gerard op een gegeven moment toch niet de jongen is die, die zomaar iets zegt. En uh, hij zegt, ja inderdaad Bridget, maar als jij je altijd al, al lachig en dom aankondigt... dan heb je dus duidelijk al een vooroordeel. Wat een akelige aankondiging zeg, zegt ja. Gerard. Okay. En ze zei eigenlijk op een gegeven moment ook, dat zijn wel de programma's... die ten eerste worden uitgezonden door de zender waar jij ook voor werkt. Ja. En daarnaast zijn het wel programma's die de zender weer eens zijn milieupubliek publiek zouden kunnen bezorgen. Ja. Helaas is jou dat nog niet gelukt. Ja goed, dan, dan weet je, dat gaat het weer de, tegen elkaar op. Hè? En hij zegt, ja het is een arrogante coolbox... Uh, ja, ja, zoals, je weet, zoals je weet, ijs wordt ijs wordt onweer. Ja, goed. Kijk, ik, ik weet niet wat er precies Ik kan me niks bij voorstellen van hoe dat precies gezegd is geworden. Maar uh, Gerard, die, die is natuurlijk weer helemaal uh, op dreven. Ja. Dus hij heeft, hij heeft er niet wel weer een relletje, het hij, hij was gisteren ook ja. nog bij Van de ziet Sterren. Hè? Uh, ik heb het niet gezien, heb het oh. het gezien? Ja, het, is wel, wat, het was wel op zich wel heftig. Want um, ze lieten die beelden zien dat er bij hem ingebroken uh, nou, in ieder geval werd, uh, werd ingebroken. Het is niet, uiteindelijk is het ja. niet gelukt. Maar hij denkt dat het een, ja, misschien wel een gijzeling was geweest. Dat ze hem oh, ja, probeerden te gijzelen. Ja. Dus dat is wel ja, heel erg schrikken voor, die, ja, voor Joling. Ja, ja. Gelukkig is het, valt het wel mee, maar ja, ja je loopt het is er, toch er, schrikken, er, er ja. We loop als natuurlijk gestoorde rond op deze wereld. Hè? Ja. Dat weet je zelf ook. Hè? Ja. En nou ja, wat ze daar gaan doen zijn geweest, er zal niemand uh, achter komen waarschijnlijk, maar uh, ja, ik ben benieuwd wat wel geweest zou kunnen zijn. En Geert natuurlijk zelf ook. Ja. Dus, maar ik, ben, ik zou het even niet kunnen zeggen wat, wat, wat we daar naartoe moeten zoeken. Nee, maar of, nee, mag, nee. Gerard, Gerard, je ook naar ook Ja, nou ja. Uh, en wie, wie moet je dan bellen om het los te, te, te vragen? Ja, dan heb je echt een probleem. Maar gelukkig is het uh, is er niet gebeurd. Nee, precies. Maar ah, goed, dan hebben we hebben natuurlijk weer uh, de Voice of Holland gehad gisteravond. En um, uiteraard heb ik het weer niet kunnen zien, helaas. Ach. Want uh, ik was natuurlijk veel te druk in de zaken. Dus, uh, maar het schijnt in ieder geval weer bekeken te zijn door 2,7 miljoen kijkers. En dat is toch weer veel hoor. Ja, het is echt ongelofelijk. Het was wel een mooie show, een leuke show ook. Maar ik vond de talenten van vorige week wel vele malen beter. Ja, Dat ja. was Flootje trouwens. Het was goed. Ja, het was heel erg ja. goed. Ik kreeg ook redelijke cijfers. Wie um, wel echt geweldig was, dat was... Um, hoe heet ze nou ook weer? Uh, die ook een nummer 1 heeft gehad in Nederland. Sandra van Nieuweland. Die kreeg vier tienen. Oh. Zo. Ja, en dus dat uitzien? was... Uh, en Barbara, ik weet niet precies hoe ze van de achternaam heette, Die is... Uh, die was ook heel erg goed. Die is ook heel erg hoog geëindigd. Dus er waren wel een paar ja. favorieten bij. Oh, Barbara Straathoff zie ik hier staan. Barbara Straathoff, klopt, ja. Ja, ja, ja, dus uh, ja, goed, Ik heb toch weer zin om het eens keer te kijken. Want ik, ik zie het ook niet meer dat het herhaald wordt. Vroeger had je zo dat, dat het nog herhaald werd een, een dag erna of zo. Nou, volgens mij wordt het op RTL 8 herhaald. Op RTL 8? Ja, ik ga meteen even voor je kijken. Uh, ja, kijk eens even. En is het dan op een zondagavond? Nee, volgens mij op een zaterdagavond. Dus misschien ook een beetje lastig voor jou. Maar, uh, ja, ja, ja, ja. Even kijken hoor. Uh, RTL ja, 8. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hey, zoek jij even door, dan ga ik even wat ja, verder. Ja, graag. Wat ik even verder Want ik zie namelijk dat mensen die is ontzettend teleurgesteld in SBS. Want uh, nou, zij is natuurlijk gepasseerd uh, om Sterren dansen op het partij uh, te maken. En ik vind het zelf ook jammer, want ik vond mensen en Gerard het heel goed deden. Dus ik heb geen idee wie nou naast Gerard gaat staan. Maar uh, ja, dat mensen teleurgesteld in SBS, dat heeft ze nog wel een beetje punt, denk ik. Ja. En uh, dat is op een gegeven moment ook ontslagen bij, bij SBS. En. Uh, ja, en ja, in ieder geval het zou niet meer terugkomen op televisie. En dan komt mijn toch terug op televisie. En, eh. Uh, ja, ik vind, ik vind het toch wel jammer. En ze, ze, zegt, ze is niet teleurgesteld in de SBS, hoor. Oké. Okay. Um, ja, en, en nogmaals, ik, ik vind het ook. Ik vind het een met met haar eens. Goed, als je nog een huisje wilt te kopen, heb je hem voor, uh, uh, of iemand een koper weet voor het huis van Amy Winehouse. Oh. En het kwam ja, maar 2,2 miljoen uh, te, te kosten, dus <laughs> is dat niet. Oh. Hey, ik heb het antwoord ook gevonden van The Voice. Ja, um, ja. Op RTL 8 wordt hij herhaald. As we speak, dus nu. Het begint om tien voor zes op zaterdagavond op RTL 8. Uh, dus het begint nu om tien voor zes. Ja. Nee, ja. Het is tien, We zitten in ja, dus het Ja, dus op dit moment is het nu bezig op RTL 8. Nou, dan ga ik danken zitten. Ik ga even kijken. Ja. Goed, nee, dan, dan heb ik nog één dingetje voor jullie, uh, Rudy. Ja. Uh, ja, Marleen Veldhuis, die kent natuurlijk wel, Olympische kampioenen. Uh, ik vind het ook knap dat ze toen een tijd na, toen ze verwachtte, waar was, een kindje gekregen heeft. En toch weer zo, zo sterk teruggekomen is op de Olympische Spelen. Die krijgt een tweede kindje, dus ik denk dat ze op een te Olympische Spelen gewoon goud gaat winnen. Ja, die, de, het is een soort van doping voor haar, hè? Ja, absoluut. Dus uh, ja, de, de, ze is in ieder geval uh, uh, het, het tweede kindje. En het eerste kindje dat was in 2010. Dat is dochter Henna. Dus... Uh, die doen wel is zwanger, dus we wachten dus af. Nou ja, leuk nieuws. Leuk nieuws om mee te eindigen. Zeker weten. En dat, ik hoop jullie ook allemaal dat daar in Zandvoort een lekker weekendje wordt nog. Dat iedereen het zonnetje door kan morgen. Ja, de Sint komt morgen hier in Zandvoort. Ah zo, daar zien we dat. Nou, vandaag is in de nagekomen, heb ik gezien. En het is morgen in Zandvoort, dus uh, moet je nog voetballen, Jullie? Uh, nee, ik heb vandaag gevoetbald en ik heb gewonnen met 7-3, dus dat is wel heel erg nou, leuk nieuws. Maar, dus in ieder geval heel gebleven, dat is heel belangrijk. Ja, hè? daarom, heel goed. <laughs> dus ik wil iedereen wel een heel fijn weekend wensen en uh, ga het volgende week weer. Oké, okay, top. Henry, dank je wel. Heel fijn weekend en tot volgende week. Tot volgende week. Oké, okay, hoi.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 We'll all be around. Hopelijk gaan we snel meer van hun horen. Want ik vind het een fantastisch beentje. Tot zover de ent deze entertainment view. Luister morgen vanaf 12 uur naar ZFM Sandvoort. Dan hoor je namelijk live de, de intocht van Sinterklaas. Kun je er nou niet bij zijn? Of wil je toch lekker thuis vanuit je warme hokje erbij zijn? Dan luister je morgen vanaf 12 uur naar ZFM Zandvoort. Ik wens je een hele fijne avond. En wie weet, tot morgen. Now, I'll go all you want me to You make me wanna, uh-huh huh, Make me wanna, uh-uh-uh Nothing in the world that could stop me, no, sir Nothing in the world that could stop me, no, sir Nothing in the world that could stop me, no, sir